9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Plekkenhorst en Robert Meder. Met natuurlijk Engeland, Italië. Eindelijk een spectaculaire kwartfinale. Hoe wordt er in Egypte gereageerd op de nieuwe president Morsi? Eerst het nieuws met Mark Visser.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 En twee mannen opgepakt. De buste van Rodin is gemaakt door zijn leerlingen en Minares, Camille Claudel. Het beeld weegt 8, 8 kilo en is naar schatting een miljoen euro waard. Dan nog het weer. Vanavond vanuit het westen steeds meer opklaringen. Er kan toch nog een enkel buintje vallen. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen wisselijk bewolkt met in het noorden en oosten kans op een bui. Het waait stevig uit het westen en het wordt een graad of 17. Dan dinsdag droog en vrij zonnig bij zo'n 20 graden.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 Janine Antoinette, Hennes Plasgaard van de VVD, schrijfster Nienke de Jong en Fons Groenendijk zijn de vrienden van de avond. En kun je als je kleurenblind bent eigenlijk wel een voetbalwedstrijd volgen? Natuurlijk, Engeland, Italië. Hier zijn Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Met Andy Houtkamp. Ja, spektakel genoeg. Ja, heerlijk om naar te kijken. Ik wist het eigenlijk al toen ik de volksliederen zag en hoorde. Dat wordt een mooie wedstrijd. En dat is het ook. Hoog tempo aan beide zijden. Kansen, mogelijkheden aan beide kanten. Maar wat is het toch een heerlijke voetballer. Die Steven Gerrard met zijn paasjes over. De hele goetische regelmatig voor de juiste voeten. Nu even niet. En de Rossi kan overnemen. En dan gaan de Italianen weer in de aanval. Probeer met een steekballetje. Dat lukt net niet. Maar het maakt de wedstrijd er steeds leuker en leuker. op. Ashley jong heeft de bal nadat Cassano. steekballetje probeerde. En dat uh, niet lukt. Dan gaat de bal naar voren voor de Engelsen. Maar niet voor lang. Want de Italianen zitten er bovenop. Bal inleveren bij Pirlo. Die nu halverwege de helft van de Engelsen is. 0-0 de stand. Pirlo paas naar de linkerkant. Uh, iets aan de scherpe kant. Maar Balzaretti kan er nog net bij. En dan gaat de bal over de achterlijn. En wat geeft de scheidszetter? Een hoekschop voor Italië. Hoekschop vanaf de linkerkant. En uh, uh, die gaat dan uh, genomen worden door de Italianen. Het was een uh, uh, James Milner die de bal het laatst raakte. Ik hoorde iets in mijn koptelefoon. Maar ik uh, kon niet duidelijk horen wat ik uh, zie in ieder geval. Dat natuurlijk Pirlo klaar staat om de hoekschop te gaan nemen. Pirlo staat klaar en de koppers zijn mee naar voren. Komt de bal voor het doel en wordt weggekopt uh, op de doellijn door Welbeck. En nu laat hij de bal over de achterlijn gaan. Het is sensatie. 20,5 minuten gespeeld. Ondanks het feit dat het nog 0-0 staat bij Engeland-Italië. Het is feest op het Tahrirplein. Het is feest in Egypte nu Mohamed Morsi is uitgeroepen tot de nieuwe president. Het wachten is nu op zijn toespraak. Maar waar hij die gaat houden is nog onduidelijk. Of dat is op het Tahrirplein of voor de televisie. En ook nog wanneer dat gebeurt. Nieuwsuurverslaggever Midden-Oosten Jan Eikelboom was vorige week nog in uh, Caïro. Dag Jan. Hoe ja, spannend want, was het? Oh, ik vond het onge dat voetbal mag spannend zijn, maar ik vond het ongelooflijk spannend uh, vanmiddag. Ik had echt uh, kriebels in mijn maag. Ik kreeg er buikpijn van. En het duurde maar, en het duurde maar. Want de man van de kiescommissie die had een enorme stapel papieren... en die ging die allemaal voorlezen. Het hield mij niet op. En toen het normaal Supreme eenmaal daar was... toen stond ik in de keuken mijn vlees te snijden en heb ik het gemist. Want ik dacht... Oh, ik nee. veel te lang. <laughs> maar het was ontzettend spannend. Want dat dat, dat stond stampvol met tienduizenden aanhangers... Van, van de moslimbroeders. En die zijn nu in vreugde uitgebarst. Maar die waren als Shafi, de kandidaat van het oude regime... Was ge, ge, had gewonnen, waren ze in woede uitgebarsten. En dan was de ellende niet te overzien geweest. De tanks stonden al klaar in de straten van, van Cairo. Er was al gezegd dat het bevel was gegeven om het scherp te schieten op mensen die oproer zouden kraaien. Dan was er een bloedbad geweest in plaats van een feest vanavond. Dit is de meest gunstige uitslag dan? Dit is in dat opzicht de meest gunstige uitslag. Het is denk ik ook voor de revolutie de meest gunstige uitslag. Want als Shafi had gewonnen, dan was de klok definitief teruggedraaid. Was premier onder Mubarak? Het, uh, was premier onder Mubarak, de laatste premier onder Mubarak, werd gezien als vertegenwoordiger van het oude regime. En... Uh... Er is nu al een situatie waarbij het leger alle macht naar zich heeft getrokken. De afgelopen weken het parlement is buitenspel gezet. De president is van zijn bevoegdheden... Het merendeel van zijn bevoegdheden zijn afgepakt. Ja, als die toch al enigszins machteloze president... dan ook nog eens een keer de man van het leger was geweest... dan was het over en uit geweest met de revolutie. Ja, dus het is ook een beetje een symbool afrekenen. Nu een definitieve afrekening met vroeger, nu wordt alles anders. Zo, zo zien de Egyptenaren het een uh, beetje. Misschien. Nou, de Egyptenaren zien het vooral nu dat... Uh, het is een stap. Revolu Egyptenaren zijn zich steeds meer gaan realiseren dat revolutie niet een moment is en van het ene op de andere dag is alles anders. Het maar het is dat, een stapje de goede kant op. Het is een stapje de goede kant op. Het is een proces en er zal nog heel veel moeten gebeuren. En de moslimbroeders die hebben meteen nadat bekend werd dat Mohamed Morsi de nieuwe president is... ook gezegd dat ze op het Tagirblijn zullen blijven. Dat ze uh, actie zullen blijven voeren tot het leger daadwerkelijk de macht... teruggeeft aan de bevolking en aan het gekozen parlement. Ja, want wie heeft dan de macht? Is het Morsi of is het het leger? Op dit moment in feite het leger. Uh, en daarmee zit Morsi in een tamelijk onmogelijke positie. Want de verwachtingen zijn natuurlijk enorm, ge enorm hoog gespannen. Maar hij kan ze niet waarmee maken... Wat moet hij doen? Er is geen parlement, er is geen grondwet, er is alleen een legermacht en een bevolking die zegt van ah, en vanaf nu moet alles goed gaan in het land. Ja, en, en dan is het toch een symboolfunctie, dan zijn ze toch eigenlijk uh, in praktische zin niks opgeschoten. Nee, in praktische zin zijn ze niks opgeschoten en daarom uh, gaan ze ook door met het protest, hebben ze aangekondigd. Ja, ja. maar hoe lang kan dat duren? Ja, dat is ja. een goede vraag, dat is een goede vraag. Ja. Overigens, opmerkelijk bij uh, toen, toen vanmiddag die uitslag bekend werd gemaakt, uh, vond ik het, hoe gevoelig dat ook bij de journalisten ligt. Ik, weet het, ik heb het gezien, maar er waren die werden woedend werkelijk ja, ja. over de uitslag. Ja. Nou ja, dan zie je ook maar weer dat Egypte een, uh, een verdeeld land is. Tot op het bot verdeeld. En dat hebben we de afgelopen dagen meer en meer uh, ons kunnen realiseren. Gisteren bijvoorbeeld waren er twee grote demonstraties. Eentje van de moslimbroeders in, in het centrum, op het Tahrirplein, Eentje in Nasser City, in Buitenwijk, van uh, de aanhangers van Shafi. En die demonstraties die waren ongeveer even groot. En laten we wel zijn... Morsi heeft gewonnen met nog geen 52 van de stemmen. 48 van de stemmen is naar Shafi gegaan. Dat zijn christenen die bang zijn... dat de moslimbroeders er een islamitische staat van zullen maken. Het zijn ook uh, seculiere uh, Egyptenaren die bang zijn... dat ze binnenkort niet meer in bikini naar het strand kunnen... en geen biertje meer kunnen drinken in het café. Ja. Er zijn ook een heleboel Egyptenaren die met angst en beven... de toekomst onder de moslimbroeders tegemoet zien. En die maar al te blij zijn dat er nog een leger is die de boel een beetje in balans houdt. En wat betekent dit voor de relatie van Egypte met het buitenland, de buurlanden ook? Nou, de Amerikanen die hebben Morsi inmiddels gefeliciteerd met zijn presidentschap... maar ze hebben er meteen bij gezegd... het gaat om de regionale stabiliteit, breng die niet in gevaar. Als de Amerikanen het hebben over regionale stabiliteit... dan hebben ze het natuurlijk over Israël. Dus de klemmende oproep van Amerika in ieder geval... en dat zal ook van Europa aan de moslimbroeders zal zijn van... Breng de vrede met Israël niet in gevaar. Dat is wat ons betreft het allerbelangrijkste in de regio. Want Mubarak was wel heel erg voor die vrede. Die hield dat goed in takt. En, en dat is waarom de Amerikanen 30 jaar lang Mubarak hebben gesteund. Kijk, voor, voor de Amerikanen is democratie belangrijk. Maar er is nog één ding veel belangrijker... en dat is het voorbestaan van de staat Israël. Mohammed Morsi, nieuwe president van Egypte. Jan ja. Eikelboom. Dank je wel. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur avond... de Radio 1 Sportzomer van 2012. Ga maar weer zitten, Janine. De plaatje is afgelopen. We gaan naar Engeland Italië. En die houtkamp, bijna een half uur onderweg. Ja, tijd voor een doelpuntje zou ik zo zeggen. Het is 0-0. Uh, We hebben een grote kans gezien hoor, voor Balotelli. En uh, hij uh, kon de bal niet in het doel krijgen. Het leek Hens van uh, uh, John Terry, de verdediger van Engeland. Maar ik denk niet dat het dat was. Uh, de bal uh, wordt wel tegen hem aangeschoten. Uh, in ieder geval staat het 0-0. Dus zou het leuk zijn als er een doelpuntje valt. Dat zou de wedstrijd helemaal openbreken. Want het hoge tempo is ietsje gezakt in de afgelopen 5 à 10 minuten. Is ook niet zo gek. Want uh, ja, je moet toch, uh, er flink tegenaan gaan. Het is 24 graden in Kiev. Uh, de hele dag zonnig geweest. En dan uh, gaat dat tegen de avond toch wel meewerken in zo'n wedstrijd als het tempo hoog ligt. Balbe zit aan de linkerkant voor de Rossi. Die uh, probeert uh, de bal naar voren te spelen. Is het uh, Balzaletti die hem uh, niet uh, meekrijgt? Maar wordt weer overgenomen. Door uh, Italië, door Marquisio, man van Juve. Maar zijn pas is ook niet goed. En dan uh, meteen Steven Gerrard die de bal naar voren speelt. Maar daar is het Welbeck die de bal niet onder controle krijgt. En dus kan Italië weer overnemen. Wat slordige fase in de wedstrijd. En uh, uh, nu wat uh, moeizaam aanvallend werk. Door het hele drukke centrum van de Engelsen. En dan kan uh, Engeland via uh, natuurlijk Steven Gerrard weer overnemen. Maar ook zijn pases komen niet allemaal goed aan. Nu wel bij Welbeck, maar die raakt de bal kwijt. En dan kan Italië weer in de avond gaan met Pierlo. Toch wel een genot om naar te kijken. De 33-jarige Pierlo en de 32-jarige Steven Gerrard. Dat zijn toch uh, mannen waarvoor je naar een stadion komt. Bal aan de linkerkant bij Balzaretti. Balzaretti naar Balotelli. Balotelli, bal aan de rechter. Uh, staat uh, stil, geeft hem weer door aan Balzaretti. Balzaretti bal terug naar Pierlo. Pierlo verplaatst het spel uh, naar de as van het uh, veld. Waar bijna uh, balverlies is. Voor Dordossi gaat de bal toch weer naar de linkerkant, naar Balzaretti. Maar die speelt hem weer via Johnson over de zijlijn. En zo gebeurt er niet veel in deze periode van de wedstrijd. Maar het kan zo weer open knallen als bijvoorbeeld Balotelli iets geks gaat doen. Het staat 0-0. We hebben ruim een half uur gespeeld bij Engeland-Italië. Vons Groenendijk mag wel een doelpuntje bij zijn die al. Ja, dat klopt. Het is, het is even een uh, wat rustigere fase, maar wel een hele leuke wedstrijd. En Het heeft vooral te maken dat beide ploegen willen winnen. En dat was een groot verschil of is een groot verschil met de wedstrijd gisteren, waarbij Frankrijk zich min of meer van tevoren al overgaf met een compleet aangepaste opstelling. Hier willen ze beide willen, winnen, winnen. En dat zie je ook duidelijk terug in het voetbal. Al is Italië wel de ploeg die het spel moet maken. Weer een kans voor ja, Balotelli. Balotelli. Maar Italië moet het wat meer maken als Engeland, wat we al verwacht hadden, die iets meer loeren toch op die tegenstoot. Nou, en beide ploegen zijn al gevaarlijk geweest. Mooie open pot. Hè? Hele mooie pot. Goed, wij gaan even praten met uh, Janine Antoinette-Hennes Plasgaard. Fijn dat je al mijn doopnamen opleeft. <lacht> Nummer 6 uh, van de VVD. We gaan even een paar stellingen voorleggen. Uh, je mag kiezen. Nou, dat zeg ik verkeerd. Ja. Je moet kiezen. Ja. Uh, de eerste, PVV of SGP? Nou, ik ben blij dat ik nu even van ze af ben, uh, in alle eerlijkheid. <lacht> oh ja, oké. Okay. Uh, ja. ja, nee, ja, dus... Nee, ja, uh, pff, uh, met de PVV valt op bepaalde dossiers samen te werken met de SGP ook. Maar ze liggen alle twee mijlen ver van de VVD af. En ook van mij, dus ik ga helemaal niet kiezen. Maar je hebt wel ja. wat aan ze gehad? Ja, uh, yeah, zoals je in een bepaalde coalitievormen wel eens wat aan elkaar hebt. En zo, zo, zo, Elke partij in de Kamer zoekt af en toe een meerderheid. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een D66 als ze de steun van de SGP nodig hebben. Mm. Maar uh, het, zijn, het zijn partijen die echt mijlen ver van ons afstaan. Ja, dus wij vullen in de SGP. Nee, toch maar niet. Ja. Dan doen we PVV. Nee, ook niet. Ik ben Goh. even klaar met die twee. Goed. Uh, lastenverlichting of bezuiniging? Lastenverlichting uh, en verdergaande hervormingen nodig. Ja. ja, dat is ook geen keuze. Dus nee, vleeslof, maar, maar ik, kijk, ik kies graag voor lastenverlichting... maar de verdergaande hervormingen zijn nodig... en niet het simpelweg lastenverzwaren. Dus ik kies voor lastenverlichting. Laat ik hmm. daarop houden. Oké. Okay. Goed. Uh, Ibiza van een eiland voor de kust van Loosdrecht? <laughs> Tegenwoordig een eiland voor de kust van Loosdrecht. Ja. Tegenwoordig? Ja. Want... Nou vroeger ging ik nog wel eens naar Ibiza, maar dat, uh, dat zit er deze zomer niet in, want er is uh, campagne te voeren en verkiezingen aan Dat is geen vakantie. Nou vroeger, pas geleden, het was ja, toch nog Ja, maar ik dacht, laten we daar even overheen praten. Oh, ja. ja, dat dacht ik al. Ja. Goed, daar leggen we de nadruk niet op. Uh, maar wat, wat, wat, wat trek je zo? Want je zegt vroeger uh, Ibiza. Hoezo? Ging je dan echt nee, op vakantie? Vroeger Nee, hou op. Ik ben daar twee keer geweest in mijn hele leven. Oh. Nee, nee, nee maar het is eigenlijk meer. Ik dacht, ik ga, jullie gaan nu naar iets toe waar ik geen zin in heb. Dus nee, daar... nee, nee, helemaal <laughs> al niet zelfs. Nee, nee, nee. Ibiza, hebben we willen keuze. Dus, uh, gekozen... Maar deze zomer. Blijf ik in Nederland, want er gaat, uh, ik ben uh, gefocust op de verkiezingen in september. Dus geen buitenland voor okay. mij. Campagne voeren. Zo is het maar net. Je zit sinds 2010 in de Kamer. Ja. Geef eens aan wat je hebt bereikt in die twee jaar. Poeh, we hebben in de afgelopen twee jaar heel veel weten te bereiken. Ik, ik, ik um, je je, je hebt, hebt maar je een politicus die, die iets claimt in zijn uppie te hebben bereikt, die jokken brokt. Want het is altijd een succes van velen. Dus laat ik dat gezegd hebben. In mijn portefeuille, openbare orde en veiligheid, uh, hebben we bijvoorbeeld de nationale politie in de stijgers gezet. Echt van groot belang uh, voor Nederland. We hebben op dit moment 26 politiereikjes. We hebben straks één nationale politie. Het wetsvoorstel ligt nu nog in de Eerste Kamer. Maar zal daar binnenkort worden aangenomen. En daarmee uh, kunnen we echt werk gaan maken van uh, de bureaucratie bij de politie. En ervoor zorgen dat de agent zich gesteund voelt in zijn werk. Uh, en, de politie, of en de Nederlander kan uh, rekenen op de politie in Nederland. Meer politie op straat? Um, daarmee wordt er ook meer capaciteit vrijgespeeld. En dus meer politie op straat. En in de opsporing niet onbelangrijk. Is dat alles? Nee, er zijn nog veel meer dingen geregeld, ik, uh, ge, ge, ge, gedaan, uh, uiteraard. Ik kan hele waslijsten opnoemen. Ik kan praten over de paspoortwet. Maar net had ik iemand uh, op Twitter over de veilige publieke taken. De hulpverleners, ambulancebroeders, maar ook politiemensen, brandweermensen... die heel vaak uh, met uh, geweld worden geconfronteerd met agressie en intimidatie... terwijl zij proberen de publieke taken goed in te vullen. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld gezorgd dat er inmiddels drie keer de strafeis geldt... Um, dat er snelrecht plaatsvindt, dat er anoniem aangifte kan worden gedaan. Er is echt ontzettend veel georganiseerd. De afgelopen twee jaar. Nou, we, hadden toch een beetje, we hadden toch een beetje het idee dat het kabinet de geschiedenis in zou gaan als de 130-kilometer-kabinet. Ja, begrijp, weet je, ik, begrijp ja, je dat wel een beetje? Ja, nou ja, je, je, het is altijd heel makkelijk om, om daarmee uh, de prestatie van een, uh, van een team uh, tekort te, te doen eigenlijk. Ik bedoel, er is ontzettend veel neergezet, alleen al in mijn eigen portefeuille openbare orde en veiligheid. Maar weten wij dat? Um, weten wij dan um, niet? Die anonieme aangifte en al die zaken die je zojuist opnoemde, is dat wel bekend bij het grote publiek? Want die 130 kilometer, ja, dat blijft hangen. Want we mogen met z'n allen lekker schuren op de afsluitdijk. Nou ja, maar ook andere... bij de collega's van Radio 1. En ook in de kranten is er uitgebreid over um, gesproken over wat er allemaal ook is uh, gedaan en in de stijgers gezet de afgelopen tijd. Um, de 130 is natuurlijk een beetje verworden tot een symbool zo nu en dan. Um, maar dat is ook. Het hoort erbij, maar het doet echt uh, afbreuk aan, aan een team wat heel hard gewerkt heeft. Ja. Afgelopen twee jaar, dat zijn dus uh, heel. Je kon een hele waslijst opnoemen van dingen die, uh, die goed zijn gegaan, die hebben, uh, of jij hebt bereikt. Want laat ik mezelf dan niet. Uh, laat mezelf even corrigeren. Uh, wat is de grootste fout die de VVD heeft gemaakt in de afgelopen twee jaar? Um, natuurlijk zijn er fouten gemaakt. Um, um, de grootste. Ja, dat vind ik lastig. Ik denk dat we de grootste fout. Poeh, daarover val je me nu wel uh, mee. De grootste fout kan ik nu niet zo benoemen. Wat natuurlijk heel jammer is, is dat je aan een uh, uh, enorme opgave bent begonnen... 18 maanden geleden, althans het kabinet Rutte. En dat daar voortijdig een einde aan is gekomen. En dat je daarmee uh, ambities halverwege hebt moet afbreken. Die kun je straks na de verkiezingen weer opnieuw in de stijgers gaan zetten. Maar het is wel jammer. Dat betekent dat we niet dingen nog niet hebben kunnen afmaken. En dat we door moeten knokken. Um, is dat een fout? Nee, want bedoel ik daarmee op de PVV als zijnde een fout... omdat we daarmee zijn gaan regeren? Dat zou ook uh, tekort door de bocht zijn, want het was uiteindelijk... de meest logische coalitie op basis van de verkiezingsuitslag. Nou, Hoor ik je nu zeggen dat de VVD de afgelopen twee jaar dus geen fout heeft gemaakt? Nee, maar dat zeg ik helemaal niet. Dat, uh, dat moet je me ook niet in de mond leggen. Ik vind het alleen heel moeilijk om te zeggen um, welk, wat dan de grootste fout zou zijn. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt. Maar het is, heel, het is, nu, het is voor mij, je overvalt me met die vraag, even moeilijk om te duiden om nu even een waslijstje met, met fouten nee, te gaan Nee, hoeft geen waslijstje te zijn, opzongen. maar wel eentje waarin je zegt... Van, nou, die, die fout hebben we gemaakt, daar hebben we van geleerd... en dat gaan we gewoon voortaan anders doen. Uh, ja, de, ik, de, ik neem aan dat je nu doelt op een moment... waar ik Doe uh, op, op. en de fractie bijvoorbeeld last van hebben gehad... en dat was rondom het onderwerp homo-emancipatie... en de stemming uh, ten aanzien van de weigerambtenaar... Die fout kunnen we gelukkig gaan corrigeren. Omdat we nu de ruimte hebben om dat wel te doen. En een einde maken op de korte termijn aan die gewetensbezwaarde ambtenaar. Um, dat wil zeggen geen uitzonderingspositie meer voor precies, die persoon. Precies, geen uitzonderingspositie meer op basis van geloofsovertuiging. Geen collectieve regeling waarop je, je kunt beroepen omdat je gewetensbezwaren hebt. Dat is ja. waar we nu mee bezig zijn. Ja. Overigens hadden wij uh, Vera Bergkamp hier. Die vertelde, uh, D66, uh, uh, dat ze, zij uh, uh, één keer mag afwijken van het standpunt van de partij in het ja. openbaar, ja. dat ze daar een afspraak over had gemaakt. Is dat binnen de VVD ook uh, besproken, zoiets? Dat nee. als je een afwijkende mening hebt, dat je zegt... nou, dat mag één keer je uh, eigen mening nee, uit te brengen. Maar... Nee, maar er is, dat geldt voor D66 net zo goed. Uh, er is, en voor de VVD ook, er is wel fractiediscipline. Want als een fractie uh, willekeurig en totaal verdeeld gaat stemmen... als het, uh, het aankomt op een spannende stemming... Ja, dan verlies je snel aan geloofwaardigheid en ook aan invloed... want dan ben je niet meer betrouwbaar in het parlement... Um, uh, uh, ook bij de VVD is in het verleden wel eens voorgekomen... dat er iemand omwille van een gewetensbezwaar... daar gaan we weer met dat woord... Uh -huh. um, uh, niet meestemde met de fractie. Maar ik vind het altijd wel heel erg lastig. Want ik zei net al, een politiek succes bereik je nooit alleen. Het is echt onzin om dat ook uh, te willen claimen. Het is altijd een succes van de, de fractie, het team... En dat betekent ook dat je soms de gifbeker samen moet leegdrinken... maar ook samen het succes moet kunnen vieren. En uh, uh, ik vind dat wel heel belangrijk. Het is uiteindelijk een team wat daar zit... en uh, je zit daar niet alleen maar voor je eigen zielenzaligheid. Grijp ik weer even terug op die weigerambtenaar. Um, vorig jaar november nog tegen die motie gestemd... waarin uh, werd gepleit voor het uh, niet meer een uitzondering maken van die personen. Uh, nu wordt er gewerkt aan, aan dat het eigenlijk weer wel doen. Um, wat als er nou straks nieuwe coalitiebesprekingen zijn... en de VVD gaat meedoen? En er zijn toch mensen die zeggen... ja, die -ambtenaar die mag die uitzonderingspositie behouden. Ja, ik hoop van harte dat we het voor de formatie gewoon nu geregeld hebben... en dat het daarmee voor altijd als van de baan is. Ja, en als dan? Kijk, de VVD heeft net als vele andere partijen uh, gezegd... wij um, zijn geen voorstander van die gewetensbezwaarde ambtenaar... daar willen we vanaf. Toen wij in november een pas op de plaats moesten maken... zijn we niet ineens van standpunt veranderd, voor alle duidelijkheid. Daar heb ik ook eerlijk over gesproken in de media. Um, maar we hadden op dat moment niet de ruimte om het te verzilveren. Dat was spijtig en dat deed pijn. Daar zijn we behoorlijk uh, op uh, aangepakt. Dat begrijp ik ook. Uh, maar nu hebben we die ruimte wel en kunnen we het ook doen... Um, ik weet ding zeker dat um, um, ik mijn best en mijn fractie ook um, uh, onze best doen... om het voor de formatie geregeld te hebben... zodat het niet langer een onderwerp van gesprek zal zijn. Um, maar in het verleden is het overigens niet anders geweest. Ook D66 heeft in een kabinet gezeten met het CDA. Kon er toen niks aan doen. Ook PvdA heeft met ChristenUnie en CDA in een kabinet gezeten. Hebben er toen laten voortbestaan. Dus het komt iedere keer weer terug. Voor welke partij dan ook. En het wordt gewoon tijd dat we het voor eens en altijd regelen. Ja. Nog even over het vijf partijenakkoord. Ja. Uh, er wordt de VVD nu verweten ver, ver dat er wordt gemargandeerd. Uh, er wordt zelfs openlijk getwijfeld aan de betrouwbaarheid. Nou, nou. Want uh, de forensentaks en de verhoging van het uh, btw-tarief, de bezuiniging op de kinderopvang. Ja. Uh, in één keer een draai gemaakt? Nee, nee hoor, de... ik, daar, dat is, dat is <coughs> allemaal um, uh, retoriek. Wat wij hebben gezegd, is dus wij zijn goed voor onze handtekening. Er is in een heel hoog tempo een begrotingsakkoord opgesteld... getekend door vijf partijen. Onder druk. En dat is goed nieuws voor Nederland. Want daarmee hebben we kunnen voorkomen dat er sprake zou zijn... van een rente-explosie. En dus dat we nog meer geld zouden verliezen aan rentebetalingen. Dat doen we nu al. Jaarlijks miljarden die in rook opgaan. En die we dus niet kunnen investeren in bijvoorbeeld zorg, onderwijs, veiligheid, wegen... en. Ga zo maar door. Dus het was echt noodzakelijk dat we dat begrotingsakkoord zouden sluiten... om daarmee voor het jaar 2013... Uh, de rente uh, in de tank te houden... en het huishoudboekje enigszins onder controle te krijgen. Nou, dat is gelukt. Uh, maar we weten ook dat er in, ondertussen verkiezingen uh, aankomen. Maar en als dat je tekent, teken je toch? Ja, maar we, er komen verkiezingen aan. Dat betekent ook dat op basis van de uitslag van de verkiezingen... partijen met elkaar aan tafel gaan. Um, ik weet nog helemaal niet wie die partijen zijn... wie de grote zal worden... en welke beslissingen daar zullen worden genomen. Maar de VVD heeft gezegd... wij zijn goed voor onze handtekening... maar wij gaan wel op zoek naar alternatieven. En als wij een beter alternatieven hebben En we vinden daar na de verkiezingen een meerderheid voor. Uh, waarom zou je daar dan niet uh, invulling aan gaan geven? Wat is het voor raars? Als, er, als je uiteindelijk met een betere oplossing kan komen... dan moet je die uh, gewoon nadurven streven. En jullie noemen het alternatief. D66 Leide dat noemt het slappe knieën. Ah, ja, nou ja. Uh, de heer Pechtold uh, mag uh, van mij zeggen wat hij uh, wil zeggen. Maar dat is, ja, ja, Maar dat is natuurlijk dat is echt onzinnig. Want de heer Pechtold uh, weet hij heel zegt, goed... Hij zegt, wij doen, wij doen ja. niet een alternatieve. Wij hebben getekend, we ja. blijven erachter staan. Ja, ja, nou, de heer Pechtold weet net zo goed als ik... dat uh, uiteindelijk de verkiezingsuitslag leidend zal zijn... voor uh, een nieuw begrotingsakkoord. En als daarmee betere alternatieven op tafel komen te liggen... die uiteraard financieel gedekt zijn... dan ben je wel gek als je dat laat lopen. Nou, goed. Uh, we praten zo meteen door. Want er, uh, er is uh, uh, ook nieuws met betrekking tot Europa. Dat is uh, ook wel een gebied wat jou wel ligt volgens mij. Daar ja. gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Eerst natuurlijk even naar Engeland tegen Italië. Het loopt tegen de rust, denk ik. En die houdt kan. Ja, dat is ook nieuws over Europa. Het is 0-0 uh, bij Engeland-Italië. En Balotelli schiet de bal hoog, of hoog, redelijk hoog over het doel van uh, Joe Hart. Dat deed hij... Uh, Twee minuten geleden ook. Toen kreeg hij echt een hele mooie kans. Een goede kommel van Cassano. De andere spits die hem eh, eigenlijk pan klaarlegde. Klein beetje gehinderd. Balotelli kon de bal niet in het doel brengen. Dus staat het nog altijd 0-0. En zitten we met nog twee minuten te gaan. In de slotfase van de eerste helft. Het is eh, Welbeek die de bal doorkopt. Maar kan niet door Milner onder controle worden gebracht. Gaat de bal over de zijlijn. Niet veel van Engelsen gezien de afgelopen... Kwartier. Het is eigenlijk uh, Italië dat uh, de toon zet. En het is wat slordig. Uh, met name aan Engelse zijde als Balotelli de bal heeft houden. Oh, dat deed hij knap hoe hij zich uh, vrij speelde, krijgt dan een klein tikje van Johnson en een vrije trap uh, mee. Hij heeft wel bijpassende schoenen, uh, zie ik nu. Met uh, blauwe hakken en uh, uh, een uh, wit uh, schoeisel zelf. Het ziet er mooi uit, maar hij heeft nog niet kunnen scoren. Balotelli, Italië in aanval op het middenveld. Balotelli nu weer in. Bal bezit. Hij ziet er af en toe uit dat je denkt van uh, hij is aan het wandelen in het park. En ook zijn paas naar voren, zijn voorzet is niet goed. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren, want daar zit iedereen een beetje op te wachten. Uh, dat Prandelli hem er op een gegeven moment uit gaat halen. En wat er dan gebeurt met uh, Balotelli. Want Dina Natale zit natuurlijk ook nog op de bank. En dat is een uh, goaltjesdief puur zang. Maar zover zal het nog niet komen. We zitten in de laatste minuut van de eerste helft. 0-0 de stand. Joe Hart, de keeper van Engeland. De bal en trapt hem uh, wild weg. En... Uh, uh, gaat de bal over de zijlijn? Nee, jawel, toch? De grensrechter heeft gevlacht. En kan uh, Italië in gaan gooien voor misschien wel de laatste... Aanval in deze wedstrijd. Overigens opvallend dat de Engelsen in de eerste drie poolwedstrijden... geen enkele keer buitenspel hebben gestaan. En ook nu geen enkele keer buitenspel is geconstateerd tegen de Engelsen. Dat is echt een opvallend feitje. Met balbezit nu voor de Italianen uiteraard. Want die hebben het meeste balbezit in de eerste helft. Ik denk dat het wel zo'n 65-35 is in het voordeel van de Italianen. Maar het heeft nog geen doelpunt opgeleverd. Wel wat kansen. Bart Zagli gaat de bal even terug spelen... Als als Abate eventueel mag gooien. Hij Abate staat aan de rechterkant en zoekt een vrije man. Vindt hij in Pierlo. Pierlo bal even terug. Nee, het was niet Pierlo. Het was uh, Montolivo die de bal terug speelde. Uh, Montolivo speelde voor Fiorentina en gaat naar Milan. Nu is het wel uh, Pierlo, maar het hoeft niet meer. Want scheidsrechter uh, Provencia die goed gefloten heeft in de eerste helft... fluit voor het einde. Een hele aardige openingsfase van zo'n 20 minuten... waarin het uh, heel spannend werd en veel kansen. Daarna ietsje teruggevallen. De wedstrijd eindigt eerste helft in 0-0 bij Engeland-Italië. De hoofdpunten van het nieuws nu Mark Visser. Tunesië heeft de voormalige Libische premier Ali al-Mahmoudi naar Libië uitgezet. Libië had om zijn uitlevering gevraagd omdat al-Mahmoudi tijdens het bewind van kolonel Gaddafi verantwoordelijk zou zijn geweest voor verschillende misdrijven. De advocaten van de oud-premier, de president van Tunesië en mensenrechtengroepen verzetten zich tegen de uitzetting... omdat ze bang zijn dat al-Mahmoudi geen eerlijk proces zou krijgen en mogelijk gemarteld of gedood zou worden.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 En Israël respecteert de uitslag van de presidentsverkiezingen in Egypte... waar Mohamed Morsi van de moslimbroederschap is uitgeroepen tot winnaar. Israël hoopt dat het nieuwe bewind in Cairo op zijn beurt het vredesakkoord... dat de twee landen in 79 sloten, zal respecteren. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer met straks natuurlijk de tweede helft van Engeland-Italië. De gasten Janine Plaschaak, Nienke de Jong en Fons Groenendijk. En is kleurenblindheid lastig als je voetbal wilt kijken? 0-0, Engeland-Italië, Fons Groenendijkse rusten. Ja. ja, wat vinden we ervan? Ja, Ik vind wel een, uh, een terechte ruststand. En ik had het er voor de wedstrijd met, met Robert over. En het kan wel eens een lange avond worden. O jee. Ja, dus uh, we hebben nog geen verlenging gehad, dit toernooi. Ah, je denkt dat de die ploegen, er nu aan zit komen. Ja, beide ploegen zijn erg aan elkaar gewaagd. En ja, dat, je hebt er altijd wel een wedstrijd bij hè, die in strafschoppen eindigt. Zou zomaar eens vanavond kunnen gebeuren. Want je hebt in het begin gezien gingen beide echt vol voor de winst. Maar nu gaan beide ploegen al uh, wat meer naar elkaar kijken. En zijn de kansen al wat minder aan het worden. Dat meestal, betekent meestal voor het verloop van de wedstrijd. Beetje aanpassen hier en daar. Ja, dat ze, dat ze meer gaan voorkomen dat er een goal valt. als dat ze hem zelf willen maken. Angst. Een klein beetje, beetje wel. Ja. Goed. Uh, nog even, Sini, uh, we moeten nog even wat dingen nog even aan je voorleggen. Uh, ja. Iets wat net binnenkomt, wat vanavond in KRO Brandpunt... Uh, Charlie Abtroot gaat verkondigen. Die heeft al iets gevonden voor die 3 miljard bezuiniging... van ontwikkelingssamenwerking. Uh, die gaan allemaal in het asfalt. Want hij zegt van, uh, we gaan de automobilist tevreden stellen. Dus die 3 miljard die we gaan, uh, gaan korten op ontwikkelingssamenwerking, die gaat direct naar de automobilist. Ja. Ik heb de uitzending niet gezien, of nog niet gezien... dus het is moeilijk om daar even nu op te reageren. Maar ik neem aan dat hij bedoelt te zeggen... dat de VVD al een tijdje trouwens... de effectiviteit van de ontwikkelingsgelden... of waar hebben die ontwikkelingsgelden toe geleid... aan de orde uh, uh, wil stellen. Uh, hoe effectief is het geweest? Wat heeft het opgeleverd voor de landen... Um, waar we dat geld uh, naartoe hebben gebracht? Um, en daarmee um, doelt hij op de besparing die de VVD uh, heeft voorgesteld... En, uh, dan, ja, maar dat is niet ja. nieuw. Maar wat wel nieuw is, is het ja. feit dat hij zegt: van... Uh, dan kun je meer wegen aanleggen. heb je geen extra lasten. Dat is toch geweldig? Ja. Moet je moet kijken wat de mogelijkheden dat biedt als de mensen op de VVD stemmen. Ja, hebben. maar ik denk dat het niet zo handig is om even die link één op één te gaan leggen tussen het korten op de ontwikkelingshulp uh, en het meer investeren in wegen. Dat de VVD een mobiliteitspartij is, dat spreekt voor zich. Dat, dat is niet, niet zo gebeurd. Daar staan zo handig, we altijd niet, uh, ja, voor. Het is niet maar, zo handig van het uh, rood. Nou, te doen. Ik, ik, weet, ik, ik vind het lastig om daar nu op te reageren. Ik heb de uitstelling niet gezien. Ik weet niet in welke context het is gezegd. Maar om nu één op één te gaan schakelen tussen het kort op de ontwikkelingsgelden... en het investeren in af is, is wellicht wat kort door de bocht. En hard ja. wellicht ook misschien door de bocht. Nienke de Jong stak met netjes haar vinger op. Met die ik nee, met precies, met 130. Met 130. Ja, maar ja, maar bocht, ja. Ik vroeg me af want John Jorrit, maar die zei hierop... die ook uh, van jullie partij en ook uh, in de directie van Unicef... die zei van ja, jullie mogen wel uh, in de Sahel komen kijken... Uh, waar, waarom jullie, uh, waar jullie geld naartoe gaat en hoe hard het gemist gaat worden... Zet dat, dat soort dingen je nog aan het denken? Of? Tuurlijk. Maar, natuur, ik bedoel, de VVD stopt niet meer denken. Maar we hebben, ik bedoel, waar, er zijn vele wetenschappers die de afgelopen jaren uh, boeken en stukken hebben gepubliceerd... waaruit duidelijk wordt dat de hoeveelheid geld die er is geïnvesteerd... niet alleen vanuit Nederland, maar ook vele andere landen... niet heeft geleid tot, we hadden, tot wat we hadden gehoopt. Mm. Uh, dat betekent niet dat je daarvoor je ogen moet sluiten. De VVD heeft ook niet gezegd dat we stoppen met noodhulp. Uh, maar we hebben wel gezegd bijvoorbeeld, dat de Nederlander veel beter zelf verantwoordelijk kan dragen en um, kan sturen op waar die gelden aan besteed zouden moeten worden. Daarbij komt Nederland staat niet alleen. We maken deel uit van een hele grote internationale gemeenschap. Um, het is niet zo dat de arme landen in de, in de wereld in één keer in de steek worden gelaten. Mm. Dat is helemaal niet de insteek van deze discussie. Wat we wel echt graag aan de orde willen stellen en dat debat moet gevoerd worden... Hoe effectief zijn die gelden geweest? Waar heeft het toe geleid? En het is niet. We moeten niet gelijk in een kramp schieten um, van oh, uh, omdat het gaat om ontwikkelingslanden kunnen we daar niet over praten, want er zijn ook helaas heel veel organisaties die vooral bezig zijn met zichzelf in stand te houden en niet zo goed kijken naar wat levert het nu precies op, uh, op de lange termijn ja, maar is, voor de is, is landen. Is je drie miljard wel niet hebben. heel erg fors? Tuurlijk is het een fors bedrag, daar sluiten we onze ogen niet voor. Maar het is wel een debat wat gevoerd uh, moet worden. En we staan niet alleen in deze. Er zijn vele andere landen die zeer kritisch aan het kijken zijn. En uiteindelijk moet een bundeling van de internationale gemeenschap... met een specifieke focus leiden tot de effectiviteit waar we al jaren voor pleiten. Maar kan je dan dat qua effectiviteit worden... niet kijken naar die organisaties... die het wat minder doen in plaats van in één keer zo'n hele hap eruit ja. te nemen? Uh, ja, dat kan ook. Maar we zeggen ook tegelijkertijd... de Nederlander kan zelf verantwoordelijkheid dragen. Dat gebeurt ook in andere landen. Um, zelf bepalen waar het geld naartoe gaat in plaats van dat de overheid bepaalt... waar uw belastinggeld precies aan besteed wordt. Dat is helemaal niet zo raar. Dat is uiteindelijk een hele liberale gedachte... om ook de betrokkenheid van de samenleving... Uh, om daar een beroep op te doen. Ja, ja, maar, en even, ja, het even voor alle duidelijkheid... de gifteaftrek wordt daarbij verruimd. Hè? Um, dus het, is, uh, het wordt wel degelijk een totaalplaatje neergelegd. Het wordt beloond om te zo, geven dan niet. Het is toch weer zo'n een... hele, zo hele nou, in, in onszelf gekeerde uh, actie? Zo van ja, Dan bepalen we zelf al wat we geven... maar je mag er ook vanuit... Gaan dat, dat wij niet allemaal precies weten wat mensen in ontwikkelingslanden nodig hebben, hoeveel geld er naartoe moet. Ik bedoel, dat, ik vind het heel erg zo in, in onszelf gekeerd: van nou, als wij het dan hier goed hebben, dan hebben wij ons asfalt op orde. En wat er dan buiten Nederland gebeurt, nou ja, daar letten we dan later allemaal zelf wel op. Of nou, maar ik kan u verzekeren dat de VVD zich niet achter de dijken terugtrekt, dat de overheid altijd een belangrijke coördine, coördinerende rol zal mm. behouden als het gaat om om waar zouden die middelen het meest effectief besteed kunnen worden. Maar eh, waarom zouden de Nederlanders zelf niet die maatschappelijke betrokkenheid kunnen gaan voelen en tonen, zoals dat overigens ook in andere landen is geregeld? En ik vind dat helemaal niet zo raar uitgangspunt. De VVD en de overheid zal zich nooit helemaal terugtrekken en altijd zijn internationale verantwoordelijkheid blijven nemen. Dat kan ik u verzekeren. Ja. Ja. Nu, nu, nu, nu ja, voor ons, dan was er een vraag vraag ja, ik wilde ik een vraag stellen, want ik, ik, vind, ik heb al meerdere. Politici voorbij zien komen. Nou, wat mij altijd een beetje boeit is. Zo'n zo zo eerste vraag van Robert: hoe je moest kiezen. Um, als je dan tot een coalitie komt. Hè, met bijvoorbeeld nu uh, met PVV. wat dan bijvoorbeeld. wat je zelf zegt. mijlenver nu uh, van je afstaat. moet je niet. te veel concessies doen aan je eigen partijprogramma. of. Ja. Haar gedachtegoed om met een bepaalde partij tot een coalitie te komen. Dat, dat boeit mij dan weer, weet je? Dan... Ja, dat boeit mij ook. Uh, maar dat is wel een beetje inherent aan coalitieland Nederland. Ja. De VVD is bij de vorige verkiezingen de grootste geworden. Maar uh, als je uh, kijkt naar de geschiedenis, wel de kleinste grootste. We waren met 31 ja. zetels de grootste partij van Nederland. Dat, de, de, de, de, de, de partij daarna had 30 zetels, dat was de PvdA. Um, ja. Dan wordt het wel heel Tuurlijk, moeilijk. Maar moet je niet te veel? Concessies ja, doen, maar, natuurlijk ja. moeten er concessies gedaan worden. Maar dat is wel inherent aan het systeem wat we hier hebben. Coalitieland Nederland. Ja. Wil je zo min mogelijk concessies doen... en zoveel mogelijk punten uit je verkiezingsprogramma realiseren... dan is het van belang dat je de allergrootste wordt... en dat je een overtuigend mandaat hebt. En dat is overigens wel mijn inzet voor de verkiezingen op 12 september aanstaande. Dat mogen duidelijk zijn. Um, tegelijkertijd concessies doen... Um, omdat, je omdat je regeert in een coalitie... Dat hoort er in Nederland wel een beetje bij. Maar je ja. moet er wel eerlijk over zijn. Um, en niet in één keer zeggen, eerst had ik standpunt A... nu heb ik standpunt B. Maar gewoon aangeven, ik, ik had standpunt A... en ik had ook liever standpunt A uitgevoerd. Ja, precies, ja. Maar ik ja. heb helaas in, uh, een concessie moeten doen... naar bijvoorbeeld mijn collega's van het CDA. Maar waar of, ligt dan die grens? Tot ja. hoe ver wil je ja. gaan om aan de macht te blijven of te komen? Ja. Ah, nou ja, je kan ook gewoon op een gegeven moment ja, zeggen, wij doen het niet. We ja, geven het gewoon lekker terug. En we gaan ja. lekker gewoon in de oppositie. Ja, natuurlijk. Maar het land moet wel geregeerd worden. Dus stelt u zich even voor dat alle partijen zeggen... Hé, hey, weet u, ik hou lekker vast aan mijn principes. Dat is mooi. Allemaal getuigenispolitiek. En dan zit u zonder bestuur. Ja, Uiteindelijk, dat is duidelijk. Maar waar ligt de grens? Ja, maar Dat is onmogelijk om dat nu even aan te geven. Stel, wij zouden gaan regeren. Dat gaat niet gebeuren. Maar stel, wij zouden gaan regeren met CDA... ChristenUnie, SGP, de drie confessionele partijen. En die zouden gaan aandringen op bijvoorbeeld... het afschaffen van de wetgeving op abortus en euthanasie. Daarvan zou de VVD zeggen, never, nooit niet. Dat gaan we gewoon niet doen. Dus u heeft aan ons geen coalitiepartner. He, dat is een duidelijke grens. Maar het is heel moeilijk om eventjes tussen neus en lippen... op allerlei terreinen de grenzen aan te geven. Ik denk dat dit een duidelijk voorbeeld is. Stel, je gaat regeren met alle conventionele partijen... en die zeggen, wij willen uh, wetgeving op abortus en euthanasie terugdraaien. Uh, daar zal de VVD never, nooit niet in mee meegaan. Er dus zit grens. ook al een, een stukje gevoel bij, waarschijnlijk. Uh, hoe bedoelt u? Dat het een gevoelskwestie is. Ja, nou ja, uh, abortus en euthanasie is geen gevoelskwestie. Uh, nee, nee, nee, nee, ik bedoel dat... Nee, ik heb het over de... Ja, dat snap ik, maar het gaat om de grens, waar de grens ligt. Die zegt dat is moeilijk aan te geven zit misschien ook wel een gevoelsfactor in. Uh, natuurlijk zal daar ook een gevoelsfactor in zitten. Maar uiteindelijk gaat het wel degelijk om de basisbeginselen en waarden van jouw partij. De VVD is nog steeds, uh, en dat zal zo blijven, een liberale partij puur zang. Uh, We zijn bereid uh, tot het doen van concessies. Maar natuurlijk hebben wij ook onze grenzen. Dat laat, laat dat duidelijk zijn. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. In the back of my soul That no one knows I just found out a ghost left town The queen of California is stepping down John Mayer met Queen of California. Ja, bij het WK in Zuid-Afrika werd er nog rekening mee gehouden. Maar nu niet meer. Kleurenblinde tv-kijkers. Als er niet een team in het wit speelt dan kunnen ze de verschillende teams niet uit elkaar houden. Mijnard Noodhoven van Goor van adviesbureau Blind Color... die is daar niet over te spreken. Goedenavond. Dag mevrouw. U bent zelf kleurenblind. Vanavond is Engeland-Italië wit tegen blauw. Dat moet toch wel te volgen zijn, denk dat ik. Dat is heel goed te volgen. En bovendien op het groene gras ook nog. Dat is aan. Maar het werd net genoemd dat er alleen de kijkers niet goed geïnformeerd zijn. Maar de spelers natuurlijk ook niet. Want wat is hun probleem? Nou, als ze die kleuren niet. Het zijn functionele kleuren. Dus uh, die kleuren hebben een boodschap, die hemdjes van de jongens. Dus als ze elkaar niet uit elkaar kunnen houden. dan heb je ook een probleem. Dan geven ze foute pases af. Als er oh. kleurenblinde spelers op het veld ja. staan. Ja, dat is ook heel waar. En er zijn statistisch twee man kleurenblind. want één op de twaalf mannen is kleurenblind. Dus. En de scheidsrechters worden erop afgekeurd, is het merkwaardig. Ja, ja. Dus, en je kan kleuren zo kiezen dat ze functioneel uh, proef zijn. Ja, volgens mij hebben we, do, hebben we het probleem van oranje nu ontdekt. Dat is eentje, daarom spelen ze ook in de rauw kleur zwart. Ja, ja. Want, dat, want dat is een probleem. He, bij u, de, de, de, ja, tegen, er is qua de, de, de, de, de de, de, de, keuze van het, van het shirt niet echt rekening gehouden met kleurenblinde mensen. Terwijl dat nou, nota bene in 2006 benen, wel het geval een, was. 2006 ben ik uitgebreid in Zeist geweest. Dan heb ik de bobo's uh, weten te overtuigen dat het een probleem is. En bovendien is het voor ons ook een probleem, want het oranje wat het Nederlands elftal draagt, zien we niet op het gras. Dus als het van het dak af gefilmd is met een overzichtsopname, uh, dan kan je ze niet tegen het gras zien. Maar wat ziet u dan wel? Niks. Het valt gewoon weg. Net wat, wat? als de rode ballen in een kerstboom. Daar zie ik geen klap van. Wat, hof... wat voor kleur wordt het gras voor u dan? Nee, dat gras is ook oranje. Het is allebei huh? oranje voor mij of groen. Wat je noemen wil, ik, het heeft geen naam voor mij. Is het een beetje te vergelijken met als je een kleurtelevisie hebt en je zet hem op zwart-wit? Nee, het is niet te vergelijken, want je hebt drie pigmenten in je oog. En bij mij doet het rode niet mee. Oh. Dus dan is blauw en paars identiek. Het, het, het, het is niet één op één kleurtje. Maar ik zie wel kleuren, maar andere kleuren en minder kleuren. Huh. Gaat u nog naar de KNVB om erover... Uh... Ja, ik zal ze nog wel, wel eens even... Want het merkwaardig is dat ze natuurlijk scheidsrechters erop afkeuren. En uh, uh, verder uh, is het dus voor iedereen, toch één op de twaalf mannen heeft er dik problemen mee. En het is zo simpel op te lossen. Want volendam is donker oranje en dat zie ik wel op het gras. Nou, oh, dus het ligt ook nog aan een soort tint, zeg maar. Ja, als het aan iets is. En maar wat u zei van je kan het testen door het een scherm op zwart-wit te testen. Als je het daarop ziet, dan kunnen alle slechtzienden en kleurenblinden het ook zien. Hoe zit het met snoeker? Dat met, is met, met, uh, nou, ook een probleem natuurlijk, alles wat functionele kleuren heeft is een probleem. Ja. Met basketbal, zoals Nederland tegen, tegen, hoe heet het, Amsterdam tegen Den Helder, is vaak rood en zwart. Nou, dat is absoluut niet uit elkaar te halen. Gewoon één team in het wit, dan is het opgelost? Ja. Oh. Het hoeft niet per se wit te zijn. Maar dat je, als je het op zwart had, dat er goed grijs contrast in zit. Ja, duidelijk. Vroeger deden ze dat, toen er nog zwart-wit televisie was. Toen hielden ze daar gewoon rekening mee. Toen moest dat, want anders kon je het op de televisie niet zien. Dus uw punt is duidelijk. We moeten het weer laten. Dank u wel. En laat het even weten als de KNVB heeft gereageerd. Goed. Meijnaert Noodhoven was dat van het adviesbureau Blind Color. Engeland, uh, Italië, wit tegen blauw en die houtkamp. Ja, goed te zien uh, dat de blauwen in aanval zijn. Dat zijn de Italianen. De eerste minuten waren voor de Engelsen. Cassano speelt de bal via een uh, tegenstander over de achterlijn. Het staat nog 0-0. Geen wissels in de tweede helft aan het begin van de tweede helft. Maar dat gaat nog wel komen. Uh, Balotelli. Ja, we hebben veel over hem gesproken. Maar ik vind hem niet goed in deze wedstrijd tot nu toe. Heeft wat kansen gekregen en verprutst. Nu de hoekschop van Pirlo bij Joe Hart. Die uh, met twee vuisten de bal wegrampt. Uh, en dan komt het bal erin. Daar is hij. Oh, wat een kans. Wat een kans voor Daniele de Rossi. Hij had hem er toch wel in uh, mogen schieten. De man met een heel raar shirt. Eén lange mouw, één korte mouw. Misschien dat hij thuis nog zo'n shirt heeft, maar dan uh, aan de andere kant. Hij krijgt de kans van de wedstrijd hoor. Want hij heeft hem eigenlijk voor het intik Heeft meer ruimte en meer tijd dan hij zelf denkt. Neemt hem in één keer en schiet de bal naast het doel van Joe Hart. Dit was een unieke mogelijkheid om de score te openen voor de Italianen. Nou, het begin is weer gezet in de tweede helft. We hebben in de eerste helft de eerste 20, 25 minuten heel leuk gezien. Nu is de openingsfase van de tweede helft uh, uitstekend om naar te kijken. Glenn Johnson voor de Engels aan de Bal. Engelsen die uh, probeerde druk te zetten in de eerste minuten van de tweede helft. Dat lukte niet. Nu een uh, slechte bal van Milner. En Milner uh, ziet dat de uh, Italianen overnemen via Pirlo. Pirlo gaat even lopen met de bal. Kijkt wie er vrij staat. Uh, Abate had gekund. Maar houdt hem bij zich en speelt hem dan uh, terug achterin naar Bonucci. Bonucci nu wel naar Abate. Abate die de bal naar voren brengt. Maar daar is het slecht werk van Marquisio. En dan kunnen de Engelsen via Rooney overnemen. Rooney op de rand van het strafschopgebied. Rooney, mooie bewegingen. Maar net door Abate van de bal afgelopen. Het levert wel een hoekschop op voor de Engelsen. Aan de linkerkant. Laten we die nog maar even meenemen. Rooney liet even zien wat voor klasse hij in huis heeft. En dat is uh, erg veel. Balletje linkervoet, balletje rechtervoet. En dan naar langs proberen te gaan bij Abate. Maar Abate uh, verdedigt uitstekend. Ignacio van AC Milan levert wel een hoekschop op voor de Engelsen. We zitten in de vijfde minuut van de tweede helft. En de hoekschop vanaf de linkerkant. De koppers mee naar voren zoals Lescott die al een keer gescoord heeft. Maar daar komt de bal niet. De bal wordt weggekopt uit de verdediging van de Italianen. Opgevangen door Balotelli. Die gaat lopen met de bal. Wordt even vastgehouden. Krijgt de vrije trap mee. Openingsfase tweede helft is weer aantrekkelijk. En belooft veel voor de rest van de wedstrijd. Na vijf minuten spelen. Bijna vijf minuten. Engeland-Italië 0-0 in de tweede helft. Nienke, Nienke de Jong, je zit er wel lekker rustig bij te kijken. Gewoon heel ontspannen. Uh, ja, maar zodra aan de kant, dan er dan een kant aan komt, ik kan heel hard schreeuwen worden, maar uit oh. emotie. Zo. Ah, nou ja, af en toe een keiharde oe of a, Ja, er zit veel emotie bij hoor. Ik laat jullie zo zien, komen. maar kan het wel. Ja, Fons, denk je inderdaad dat het nog verlengen wordt als je dit ziet? Ja, dat denk ik nog steeds. Ja? Ja, alhoewel het wel weer open is nu. Ja? Het is wel weer meer open, een beginfase om weer een goal te maken toch. En... Twintig minuten open en dan gaan ze angst uh, krijgen. Dat is wel en dan, wat, wat ik verwacht. En beide ploegen willen natuurlijk zo, zo verschrikkelijk graag in die halve finale. Dat is natuurlijk logisch. En ja, de prijs is hoog. En uh, ja, ze zullen het allebei niet, uh, niet opengooien achterin. Maar ja, duidelijk. Uh, Janine, uh, Hennis Plasgaard, VVD. Even, want het is uh, heel kort. Uh, er is net weer wat binnengekomen dat de Duitse minister Schobler je bent natuurlijk ook Europarlementariër geweest. Die ja. zegt van: nou, de Europese Commissie moet omgevormd worden... Ja. tot een Europese regering. Ja. Heeft hij in de spiegel gezegd. Ja of nee? Ja, nee. Ik word, ik, in alle eerlijkheid, ik hoorde het net op het nieuws uh, voorbij komen... en toen, werd ik, toen voelde ik iets wat van irritatie omhoog komen. Omdat ik dacht, concentreer je nu even op de problemen van nu. Dus te gaan praten over een Europese regering... daarmee zijn de problemen in de eurozone niet opgelost. En de prioriteit nu is hervormen preventie-instrumenten in het leven roepen, zoals het Europees Noodfonds... en ervoor zorgen dat we bij stabi stabiliteit terugkomen... dat we het Europese huishoudboekje en van al die Europese lidstaten op orde krijgen... Dat is nu prioriteit nummer één. En daar zijn we echt dag en dag mee bezig. Mm. En het is ook nog niet volgend jaar uh, geregeld. Dus ieder land dus zijn eigen problemen oplossen nu. Nee, um, hey, helemaal niet. Dat doe je samen. En die, al die preventiemechanismen, daar beslis je samen over. Maar het heeft nu geen zin om je te gaan verliezen in een discussie... wat heel veel emotie met zich uh, meebrengt. Terwijl het enige wat je op dit moment wil, is stabiliteit in Europa. En ervoor zorgen ja. dat we onze economie weer uh, uh, uh, op peil krijgen.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 Peter Bjorn en John en Jongfox. Hoe staat het ervoor bij Engeland, Italië, Andy? Nog steeds 0-0 na tien minuten spelen in de tweede helft. En balbezit voor de Engelsen. Maar weer enorme kansen voor de Italianen gezien. Balotelli, Montolivo. Allebei kregen ze de bal er niet in. En met name Montolivo. Maar ook Balotelli had die bal de beste in mogen schieten. Balotelli nu met een slechte bal op diezelfde Montolivo. En uh, kan Engeland overnemen via Johnson. Zo dacht hij, maar hij loopt de bal over de zijlijn. En dus mag Italië gaan gooien. Het is uh, een, uh, een open wedstrijd geworden. En dat was het eigenlijk al. En ik ben heel benieuwd wat er uh, gaat gebeuren als Pirlo de bal heeft. Speelt hem in, krijgt hem terug. Moet hem naar buiten geven. Een mooi paasje binnendoor. Maar dan is het net goed verdedigend werk van Ashley Cole. Die voorkomt dat Abate gevaarlijk wordt aan de rechterkant. Wel ten koste van de hoekschop. Mooie aanval weer van de Italianen. Het was Montolivo met het paasje op Abate. En Ashley Cole die net op tijd is om de bal tot hoekschop te verwerken. Pirlo met de hoekschop bij de eerste paal. Wordt hij weggekopt door uh, Lescott, Wordt opgevangen door Abate. Naar Baten kijkt. Wie loopt er vrij? Naar de rechterkant wordt gezocht. Daar uh, staat uh, Pirlo en die houdt de bal netjes binnen met de borst. En kan uh, voor het vervolg zorgen. Ja, het staat een beetje stil, maar aan de linkerkant is uh, iets ruimte. Maar die bal wordt weggekopt door Johnson. Wel weer over de zijlijn. En dus halverwege de helft van Engeland de inworp voor Italië. Snel genomen. De Rossi. Uh, Daniele De Rossi uh, speelt de bal naar Montolivo. Montolivo. Speelde ooit met Fiorentina tegen Ajax. Gaat het komend seizoen voor AC Milan spelen. Na Abate. Abate bal buiten naar Cassano. Uh, een van de twee spitsen. Weer naar Abate. Abate. Van het op gebied naar Cassano. Die bal totaal verkeerd raakt. Maar datzelfde uh, geldt voor SC Cole. En dan krijgt Cassano de bal bij de achterlijn. Probeert een slim balletje bij de tweede paal erin te leggen. Dat lukt niet. De bal wordt wel binnengehouden. Aan de linkerkant van het veld door Balzaretti. Balzaretti met de voorzet. Maar die wordt makkelijk uh, weggekopt door Steven Gerrard. Maar... Men komt er niet vanaf, zoals dat ze mooi heet. De Engelsen uit de verdediging, terwijl er twee mannen met de hoofden tegen elkaar zijn geknald. Abate is de één. Ik denk dat Essi, nee niet Essi Cole. het zou zomaar ja, toch wel Essi Cole kunnen zijn. Ja inderdaad, Essi Cole die op het achterhoofd wordt geraakt door Abate. Allebei hoofdpijn en dat na 12,5 minuut spelen in de tweede helft. Is er een blessurebehandeling voor beide spelers bij een stand van 0-0. En zo wordt het alweer bijna twee minuten voor tien. Time flies when you're having fun. Heeft u vragen aan een van de gasten hier aan tafel? Kunt u die mailen naar sportsomer.radio1.nl... of natuurlijk via Twitter met de hashtag R1 sportsommer Zometeen zijn we terug met het vervolg natuurlijk... van Engeland, Italië en de uitslag van tijd voor tijd En een terugblik op het NK-wielrennen. Daar zal Nienke de Jong blij mee zijn. Je mag meepraten straks, uh, Nienke. Graag tot zo naar het nieuws.